Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Brabantse deur staat een huizenblok in brand. De Schade is groot en vanwege de rook is er een NL-alert verstuurd. Het vuur brak aan het begin van de middag uit aan de achterkant van een huis. Daarna ging het hard. Binnen no time stonden ook drie andere woningen in brand. Deze buurman kwam meteen in actie. Ik ben bezig kijken. Ik kijk of de mensen waren. Of ik ze, eh, iets kon zien. Uh, dat niet. Uh, toen heb ik geprobeerd eerst met het, het slangetje van de tuin, uh, maar dat werkte helemaal niet. En het was toen al veel te groot. Dus mijn vrouw heeft, had al 112 gebeld. En binnen vijf minuten was de brandweer er dus. En die hebben we groot opgeschaald, zo te zien. Heel groot. Want er is niemand gewond geraakt bij de brand in Deurne. Ook Art Royakkers gaat weg bij het tv-programma Nieuws van de Dag van SBS6 en De Telegraaf. De presentator zegt dat hij zich niet thuis voelt bij het programma. Vorige week kwam Malou Petter met een vergelijkbaar verhaal. Ook zij ging weg omdat ze het nieuws van de dag niet vindt matchen met haar journalistieke waarden. Thomas van Groningen wordt nu de nieuwe vaste presentator. De zoon van de kroonprinses van Noorwegen is aangeklaagd voor vier verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Volgens het Noorse OM verkrachten die vrouwen in hun slaap en filmden die dat. Hij kan tien jaar cel krijgen. En de inwoners van het centrum van Groningen zijn klaar met de drugsdealers en vechtpartijen voor hun deur. Mensen die bij een parkje in de binnenstad wonen... vinden dat er nu echt iets gedaan moet worden aan alle overlast. Gebruikers en alcoholisten en dat soort types. En de laatste jaar gastjes op vetbikes... die ook wel voor aardig wat overlast zorgen. Ja, er zit aardig wat drugs verhandeld worden hier. En ook wel wat gebruikt. En het verhandelen gebeurt soms echt door... Schrikbarend jonge gastjes, dat is echt, echt, echt zielig bij om te zien. De gemeente erkent dat er een probleem is, maar zegt dat het moeilijk op te lossen is. Als er maatregelen worden genomen bij een park, verplaatst de overlast zich gewoon naar een pleintje 200 meter verderop. Heb ik nog het weer, zon en wolken bij 21 tot 26 graden. Morgen meer zon en maxima van 21 tot 29 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. De spits begint vandaag wat rommelig, met veel ongelukken. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar, daar ging het bijvoorbeeld mis bij Knopend Velzen. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk. Je hebt hier nog wel 30 minuten vertraging. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden rijdt het langzaam voor de aansluiting met de A22. Hier heb je 20 minuten extra reistijd. En verder is de druk op de ring, de A10, bij Amsterdam. Op de ring zuid richting Utrecht doe je er tussen de Baasjes en Durgerdam drie kwartier langer over. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dus zitten zit de vakantie er al bijna op en dan uh, draaien we deze plaats. Ja, we hebben een lekkere single ja, van hè? Nou ja. Change and uh, Lovers Holiday. Uh, uh, uh, dus, uh, een vakantie, uh, vakantie kan eindeloos duren. Zeker, Zeker op de plek waar ik uh, tegenwoordig woon. Want het is eigenlijk een soortement van vakantiewoning. Ja, ja mooie, mooie woning heb je. Ja. ja. Dus um, goed, daar hebben we het, we het we de nu e niet e over. E e e derde <laughs> uur. Lovers Holiday. Een beetje white in uh, Jaapse haar uh, en uh, hij is er helemaal klaar voor het derde uur. Wat gaan we in het derde uur doen, Jaap? We gaan praten met Mr... Pit Talk. Wat is het? Uh, de Pit Report. Ik Pit dacht, dit is het Pit. Pit Nee. Pit Talk. Nou, maar dat Pit, krijgen we... Ja, nou, dat is over een paar dagen. Dat september. Ja, dat krijg je met hem weer. Ja, ja, ja, en uh, ja, later uh, de eerste. Uh, acht, maar die, die, Duvelse acht Piet, die Duvelse Piet Pijver die moet ik ook nog even ergens hebben. Want die klopt al weken aan als zijn jasje te trekken en hij reageert niet. Dus uh, maar goed. Uh, Pit Report, dat, uh, dat is wat we straks gaan doen om kwart over vier. Hè, met Rindel. En met Rindel. Uh, vorige week uh, was hij bij de Racing Days. Op een circuit van uh, Assen. Ja, dat en en is ja, wel een mooi spektakel. En uh, nog even weten hoe het uh, zondag is verlopen daar. Dat is één. En dan hebben we natuurlijk nog uh, het dier van de week. Dus dan moeten we weer. Uh, nou, laten we de, de Aziatische hoornaar dan maar nemen. Dat de, uh, vind ik toch wel het dier <laughs> nou, van de week. dat vind ik geen dier van de week. <laughs> de Mier van de Week. De Mier van de Week. Kan ook. Kan ook natuurlijk. Maar goed, uh, dat uh, komt straks. En uh, dat uh, wordt allemaal uh, ingevuld met uh, uh, uh, uh, leuke uh, muziek, toch? Zeker, ja. Ja, wat had je met deze plaat trouwens? Ik kwam hem net tegen in de playlist. Oh, die! Ik denk daarop, ja, daar eh, kunnen nou we een goede morgen mee beginnen met, uh, met dit nummer. Oh ja, is wel lekker. Uh, ja. we meteen Ben je meteen wakker ook? We gooien het erin. Uh, running en, with en, the devil. En, en Ger, het is een hit geweest hè? Van Halen met Running with the devil. <laughs> Inspireert op een uh, iets andere plaat, hè? geloof ik. Uh, dit ja. van Ohio Players. Ja, daar hebben ze het dan op gebaseerd. Toen hadden ze het in 1978 uh, uitgebracht. Ja? Toen uh, dachten ze ineens... hé hey jongens, uh, we kunnen ook wel pingpop uh, spelen. Nou, uh, daar ging hij helemaal los. En toen uh, bedacht de platenmaatschappij hier in, in deze Benelux van nou, laten we die platen nog eens een keer opnieuw uitbrengen. Ja. En uh, toen werd het een knijter van de hit. Ja, het werkte in Nederland en België in ieder geval. Ja. Dus uh, ja. ja, grote hit uh, weet je, geweest. Weet je wie er ook achter zit? Een zeer illustre Amerikaanse producer Ted Tempelman. Die had een patent op uh, harde muziekproducties. En dit was er dus een van. Dat wou ik zeggen, geen stok, eten en worden meer. Nee, maar die uh, waren meer van de lieve, ja, lieve hoe, liedjes. Hè? Hoe, hoe kwamen we erop? Uh, nou, Ger, die zat vanmorgen toen Marja op een gegeven moment... Uh, Freddy Aguilar wilde laten horen. Anak. Nou, dat is Anak, uh, een heel, absoluut, een, uh, heel mooi, mooi nummer uh, van uh, Freddy Aguilar. Heeft hij ook een hit uh, mee gehad in de jaren zeventig. En Forn uh, en ik, Ger, ja, oh, maar het is toch niet te hard? Nee, nee, dat was het zeker niet. Um, dit was wel hard. Dus Ger, met dit, dit nummer moet je dus niet beginnen bij Goedemorgen. Ik vond het wel meevallen hoor. Dus, uh, ja, jij. Maar ja. ik weet niet of, uh, of de luisteraars van Goeiemorgenzand... Wordt nou om tien uur meteen uh, wakker willen worden met Running With The Devil. Dat <lacht> lijkt me niet. Je weet het niet. Nee. Nee. Nou ja, we gaan nog één uh, plaat draaien en dan gaan we die... naar uh, Randall toe. En dat is uh, van de Police. Ja, die is iets sympathieker. Die zou ook uh, wel kunnen passen bij Goeiemorgens Antwoord. En die staat ook op hetzelfde album van, van het nummer wat wij eerder hebben laten horen. Every namelijk... Breath you, you Take. Ja, en dat is de opvolger van, uh, van die single. Namelijk, Wraps Around Your Finger. Komt die aan. En zometeen dus Randall met de pit Reports. Volgens mij dat loopje in die plaat, hè? wat het uh, zo leuk uh, ja, maakt. Uh... De tempoversnelling op een gegeven moment, die we net hebben gehoord... dat, dat uh, maakte de song eigenlijk uh, wat hier. is. En uh, wat is het uh, geweest? Hier in Nederland is hij gekomen tot de zeventiende plek. Zeventiende plek? Ja, ja, maar goed, maakt niet oh. uit. Het is uh, op zich uh, een, gewoon een lekker nummer. En dan staat ook op het album Synchronicity. Net als Every Breath You Take. Dankjewel voor deze info. We gaan naar uh, Rendels toe, want het is... Uh, kwart over vier geweest. Al. Rendel, goedemiddag. Al. Goedemidd goedemiddag, goedemiddag. 17e plek, daar verdien je volgens mij geen miljoenen mee, toch? Nee, en, nee. En, en, de, en de punten... worden dan ook niet verdeeld in Formule 1-termen... want uh, bij de tiende krijg je pas een punt. Ja. <laughs> ja. Dat, uh, maar ja, jongens, de de, dat was de police, toch? Dat ja, de police. Ja, ja, maar, ja. ja. Uh, heb jij ooit heb jij nog eens een keer live gezien... Uh, nee, niet. nooit live, maar het was wel uit de periode dat je wel, dat waren wel favorieten van je en die hebben toch wel hele goede muziek gemaakt, ja. jongens. eens en zijn, helemaal. En zijn dat nu ook inmiddels uh, opaartjes op een, op een, op een, op een, op een buur? Uh? Uh, nou, uh, Sting, Sting schijnt nog uh, steeds op te treden dus, uh, nou, ja, en die is je, ja, denk ja, ik nu tegen het. de 70 al hoor. Ja, maar die heeft ook wel een hele aparte stem gehad. Dus ja. dat is uh, wel een hele grote jongen. Ja, Absoluut. Hey? zeker weten. Uh, nou, grote ja. jongen in uh, autosportinformatie, dat is uh, Rendel Lawson. Daar willen we het over hebben, over grote <laughs> <laughs> Rendel, oh, goedemiddag. goedemiddag. Uh, goedemiddag. joh, goedemiddag, Gaat zo nou, dus nog, nog, nog, uh, nog twee weken en dan. Uh, ja, dan gaan we los hier op Zandvoort eh, natuurlijk. Ja, ja ik, ik, ik, ik ben even een tijdje in Zandvoort geweest. De laatste keer waren ze nog tribunes aan het bouwen. Maar volgens mij staat alles al zo, of niet? Nou, ik zag nog van de week, zag ik nog uh, toch één truc... Uh... Proberen, dat is wel heel erg leuk. Het uh, was een truc. Zo'n uh, hele grote... Die, die wilde op een gegeven moment de draaimaker van de straat naar de Sofiaweg. Nou, uh, die, die bocht is een beetje veranderd. En er waren mensen die wilden dus van die Sofiaweg weer de, de, de Kostverloren En die zien die alle Jezus grote truc uh, aankomen rijden. <lacht> en die waren er toch wel een beetje bang van. Uh, nou ja, er was toch iemand uh, die daar wat met materiaal richting het circuit uh, nog op reed. Ja, dus, zeker dus, moeten er komen. Er is dus nog dus wel uh, wat uh, wat uh, wat aan de gang daar. Nee, ze hebben ja, nog heel dat veel dat te doen, renom. Maar nog twee weken hebben we ook, hè. Dus ja. uh, dat gaat ja, vast en zeker lukken. En het gaat tot het laatste moment door, hè. Want we ja, weten, okay. op donderdag hadden we altijd uh, die Zandvoortdag. Uh, Jammer genoeg uh, ja, is dat uh, de laatste uh, vorig jaar dan niet uh, doorgegaan. En dit jaar hebben we er ook weer uh, niks uh, van uh, meegekregen... van een Zandvoortdag op donderdag. Maar uh, okay. ja, dat kwam gewoon omdat ze de donderdag eigenlijk nog nodig hebben om uh, de laatste puntjes op de i te zetten. Ja, zo het voor de, de reis. Teams, de teams zijn natuurlijk al wat voorbereiden aan het bouwen. En Jongens, uh, al die flatgebouwen natuurlijk op paddock 2. Dat is na het je binnenkomt wel al die flatgebouwen weer neergezet. Uh, door al die teams. het zijn complete huizen die neergezet geworden. Ja, ja daar zijn ze dan allemaal nog mee bezig. En rijden natuurlijk heel veel heftrucks en andere dingen op dat uh, paddock. Ja, dan moet je er geen mensen die uh, dan alleen maar O en A lopen te kijken. Uh, hebben, die, ja, 3. leuk. Dat moet je niet hebben. Hè? Nee, dat is, dat is helemaal waar. Uh, je Ach, ziet ja. ook een paar uh, grote bedrijven die natuurlijk heel veel doen uh, bij het circuit. Dat is uh, Bulls onder meer. Hè, die zie je echt ja. onwijs wel. Volker de, Wessels? De, de, de, de Volker Wessels en uh, Buco. En uh, ja, zo zijn er een paar die uh, echt heel belangrijk zijn. Uh, Tijdens het evenement, die voor uh, het materiaal en uh, de verplaatsing en dergelijke zorgen. Ja, maar uh, vergis je niet, hè, uh, ze hebben inmiddels een draaiboek. Maar volgens mij is het draaiboek 500 pagina's. Want er gebeurt heel veel. Als je denkt wat er allemaal gaat. Uh, ja, er wordt zoveel materiaal richting Zandvoort uh, uh, geschoven. dat ik altijd denk: van nou, als het allemaal weer heen en weer is geweest. dan is het in ieder geval uh, de zeeweg die is weer een centimeter lager. Zullen we het daar maar op houden, zo voor is het inmiddels. Uh, ja, gewoon, uh, ik vind het nog steeds dat het allemaal kan. Ik vind het prachtig. Maar, uh, voor, voor E-Fijten, waar hebben we het over? e feit, drie dagen autosport, hè? Ja, ja. klopt. En uh, jij zit volgens mij in Amsterdam ook al de borden staan uh, voor uh, ja. de Dutch GP. En dat is een ja. heel bordenplan, hè? Zit daar achter. En we hebben een jaar of twee geleden hebben we daar een interview over gehad... met uh, degene, mevrouw was dat, uh, die dat uh, voor haar rekening uh, neemt. En uh, ja, ze weten dus van elk bord precies op welke plek die staat en wat voor bord het is... Want er, elke bord is bijna weer anders qua tekst. Hm. Dus dat is echt een uitzoekerij, ook in het uh, magazijn. Als je het weer uh, voor het jaar later er wil uh, gebruiken, het moet wel een uh, goede bord zijn. Nou ja, misschien moet die mevrouw er maar, maar... als ze da daar klaar zijn met de campfire... want volgend jaar is natuurlijk het laatste jaar... Eh, voorlopig in Nederland, zo moet je een beetje zien... moet ze maar gaan solliciteren bij een Spa, maar daar was het in chaos dit jaar. Oh ja, oké. Okay. Ja, da daar, daar heb ik de filmpjes gezien van mensen... die vier, vier uur op een uh, parkeerplaats stonden... en geen centimeter voor of achteruit gingen. Dus uh, misschien uh, kunnen ze die bordjes die kant op gooien... en dan uh, spa erop zetten in plaats. Dat voor het geen idee. Ja, we hebben in ieder geval de inrijd tickets, uh, Rindel. En uh, ja, daar is ook een levendig handel ontstaan trouwens in die uh, dingen op uh, marktplaats en dergelijke. Maar het schijnt gewoon dat het helemaal dat je er gewoon helemaal niks aan hebt. Hè, dan. Ja. Ja, ja, geen idee. Ik, ik, ik moet wel zeggen, ik heb me verbaasd de eerste keer dat de Camry in Nederland uh, terugkwam. Uh, toen uh, iedereen zei dat het gaat een chaos worden, weet je. We hebben in feite maar twee wegen die uh, in feite naar Zandvoort leiden. Zo moet je in principe natuurlijk maar zien. Uh, Tenzij je op het gaat. En toen bleek uiteindelijk dat het gewoon heel erg meeviel. Ja jongens, ik heb ooit nog een, een, een Mobile Masters meegemaakt. En met de Formule 3, dat we gewoon drie uur in het dorp stil stonden. Dat we gewoon bij de chinees zaten. Nou, weten, hè. Ja, <laughs> daar, heb ik nog wel, daar heb ik nog wel een leuk verhaal over, uh, Rendel. Want ja. uh, wij hadden in de, destijds hadden wij zo'n uh, zo plek uh, bij Bleekemolen toen zo'n gebouwtje nog wel overeind uh, stond. Ja. En uh, we hadden een paar programmamakers die kwamen uit Vogelenzang. En die wilden dus uh, ja, vanuit Vogelenzang. Even de Zandvoorslaan opdraaien, hup, Fielen. En dan ja, was ja. om 8 uur ochtend zo. Dus. Ja, ja, ja. ja, maar ik heb echt in het dorp gestaan jongens, gewoon drie uur lang met mijn auto. En we zijn toen met de Chinees gemeten en weer de buiten Toen was de auto, die was, uh, ik denk vijf meter vooruit geduld, meer niet. Dus uh, ja, kijk huis. Dat ja, was, uh, nou, weer het verhaal van die Chinees, want dat vertelde ik uh, van de week ook. Uh, dat ik uh, het slimme idee had om uh, zondagavond nog even Chinees te halen. Dat doe ik wel vaker, uh, weet je wel. Dus ja. ik denk, ik ga even op mijn brommetje gewoon uh, even Chinees halen. Maar helemaal geen rekening mee gehouden dat die hele massa van de circuit uh, terugkwam. <laughs> dus ik uh, rijde de metsige straat in en zo. En dan kom je één keer in de mes, een mensen. massa, joh. Ik zat ja, paar, helemaal vast met pracht. die brommer. En ze liepen gewoon langs me heen. En dat uh, nou was best wel een beetje, een beetje griezelig. Ja. Maar ik heb ja, het uiteindelijk ja. wel gered hoor. Om, uh, om het uh, binnen te krijgen, zeg dat maar. Dus, we, we moeten zo blij zijn met het evenement. Het is voor Samfot natuurlijk zo'n gezicht feestje. En dat moet alleen maar hopen op een heel mooi weer. En, en uiteindelijk, eh, ik kan alleen maar zeggen, ook als volgend jaar de laatste is, dan moeten we, ze moeten eigenlijk gewoon de circuitdirectie, mogen ze van mij, mogen ze een ere medaille van de stad geven. Als ze dat hebben tenminste in Zandvoort. Want ze hebben, we hebben een allemaal, penning, uh, Rendel, Een penning? Ja. ja, een penning. Nou, die mogen ze geven aan mij, uh, of tenminste niet aan mij, aan de, aan de mensen die het allemaal uh, uiteindelijk uh, ja, bewerkstelligd hebben. Want het is, natuurlijk wel, het is natuurlijk gewoon, uiteindelijk denk je wel, hoe, hoe dan? Hoe dan? En dat ze er nu toch wel mee stoppen, omdat het toch ook financiële wel haalbaar moet blijven. Ja, ik kan alleen maar zeggen, joh, prima, goed gedaan, voor haar. Ja, zeker, hebben ze zeker goed gedaan. En ja. uh, Zandvoort weer uh, extra boost uh, gegeven daarmee. Want ja, het ja, hele perron is natuurlijk ook helemaal uh, vervangen en dat er meerdere treinen kunnen rijden en de, dat soort dingen. Dus... Uh, hm. Ja, dus je kan je toch zien wat autosport het eigenlijk allemaal bewerkstelligt. Hè? Zeker de Formule 1. Maar dat is natuurlijk wel een feestje. En het is uiteindelijk ook wel weer gewoon. Eh, zo moet je, het me zien, je hebt gezien wat de Formule 1 in Nederland de laatste jaren gedaan heeft. Zeker met Max natuurlijk. Dat ook gewoon kartbaan, maar ook andere. De, de, de, de race-simulatoren en dat soort dingen er toch op, lekker op meegeleefd hebben. En dat nog steeds doen. Hè? Want eh, op Salford heb je ook zo'n heel eh, simulatorhuis waar een hoop van die dingen staan. En waar je even Formule 1 kleurt. En eh, ja, die jongens, dat was er allemaal toch allemaal niet gelukt. En dat is er wel allemaal. En dat mogen we toch uiteindelijk wel in de Formule 1. En Max het wel uh, voor bedanken. We, uh, Zeker weten. Dat uh, Lekker zijn best heeft gedaan. Klaar. Ja, over die Max-verstappen uh, gesproken. Uh, zijn er ook nog nieuwtjes in aanloop naar deze Dutch Grand Prix toe? Uh, die nou, jou dat, opvallen. Dat, ja, nou ja, wat opvalt dat Max eigenlijk heel erg stil is, <laughs> ook op de social media, en mm -hmm. <laughs> dat hij alleen maar op zijn bootje volgens mij ligt uh, lekker te dromen, hij is lekker vakantie aan het vieren hè, met zijn zinnetje. Ja. en uh, dat is heel erg goed. En Max uh, je hoopt alleen maar dat hij een auto gaat krijgen waar hij door die uiteindelijk fans in zandvoort natuurlijk gewoon een beetje. Uh, kijk, als hij de auto heeft, als, als hij ze hard met de laatste kamprien, dan weet hij gewoon dat hij gewoon de 7-8 plaatsen wil rijden. Hm. En dat wil je natuurlijk zijn fans in, in, in Zandvoort absoluut niet voorschotelen. Nee. Um, dus uh, ik denk dat de Max van Amor hoopt op een uh, auto waar misschien weer wat updates op zitten, dat hij toch wel weer mee kan doen. Tenminste, achter die uh, McLaren gaan aanmobbelen, Want we weten wel, die McLaren jongens, dat is uh, dit jaar niet meer te verslaan. Dat is gewoon klaar. Ja. En uh, dus hij, hij, hij... Maar hij... hij, hij... Max gaat niet voor een tweede of derde plek. hè. Die gaat alleen maar voor een eerste. Hij weet dat dat bijna onmogelijk is op het ogenblik. Maar hey, jongens, in de zesde, zevende, 7 Dan heeft hij ook zitten zetten, maar in de pitchen zal ik het thee drinken. Ben ik klaar mee. Dus um, hij, hij wil een wa auto uh, waar hij competitief mee kan zijn. En Red Bull geeft hem op het ogenblik die auto totaal niet. Nee. nee, geen vleugels uh, op dit moment. Ja, er zitten nee. wel vleugels aan, maar uh, waarschijnlijk de verkeerde dan. Uh... Ja, maar dat, dat zie je dus uiteindelijk wel. Dat heb ik ook altijd gezegd. Je kan nog zoveel talent hebben. Als de auto het niet doet, doet de auto het niet. Moe. Mensen hebben altijd gezegd dat Max kan in elke auto kan die wereldkampioen worden, want hij is uh, zoveel talent voor en hij is zo talent. Nee, de auto het niet doet, jongens, doet hij het gewoon niet. Klaar. En dan is ook Max heel goed. En je ziet wat hij ten opzichte van zijn teamgenoten met deze auto doet. Hè. Want die hobbelen nog verder achteraan. Ja, nog nul punten voor Tsunoda uh, In ja, de Red Bull. Ja, waarom? En uh, dan heb ik wel zoiets van uh, jongens, uh, je moet zo zien, die Red Bull is waar op het ogenblik het Tsunoda staat. En dat Max er meer uithaalt, dat is het talent van Max. Maar daar zit de Red Bull. Dus ik zie Zien ze echt op dan dat als vier of vijfde auto. Hè? Ze zijn echt niet meer een van de topteams. En, en dat Max er nog veel meer uithaalt dan hij in feite kan. Ja, dat zou hij ook in de Williams doen, dat zou hij ook in een andere auto doen. Hm. Dat is zijn talent. Hm. Maar die Red Bull, jongens, het is gewoon, het is gewoon een oude vrachtwagen uit de jaren 70, daar kom je in feite op neer. Nou, zouden ze misschien alles op uh, 2026 hebben gezet, uh, daar uh, bij uh, Red Bull. Nou, hoop ik wel voor Max, <lacht> gaat Ja, want er uh, ja, verandert er nogal wat, hè. kan je daar in het kort uh, wat over vertellen? Waar we rekening oh, mee oh, moeten niet houden? Wat, niet wat, wat een zo ik denk dat 95% van de auto verandert. Dus uh, het wordt een totaal nieuw concept, met uiteindelijk uh, dat ze veel meer vermogen uiteindelijk uit die batterijen staat. Als ze uh, het regeneratievermogen gaan halen, die, gaat, uh, die motor gaat minder vermogen geven. En de rest komt die feit, dus, ik moet altijd maar de rotzooi daaromheen. Um, en uh, ze gaan weer met de vlakke vloer rijden, dat betekent gewoon dat de downforce ook ongeveer zo'n 35% minder is. Uh, het wordt, het worden, uh, de vleugel, de worden totaal anders, de achtervleugel wordt totaal anders. Het DRS-systeem gaat eruit, maar ze kunnen dan weer, wel weer alle tweede vleugels ik, tijdens het rijden uh, zeg maar, uh, veranderen. Dus er gaat wel heel veel veranderen. Die auto's worden eigenlijk een totaal ander concept. En uh, wordt de auto wordt zwaarder, ook nog een keer. Ja jongens, ik, ben er, ik, ik heb eigenlijk een beetje mijn alleen afgevraagd waarom. Want de Leng zit zo dicht bij elkaar op toon. Het gaat echt om tiendes, uh, honderdste vaak. Waarom ga je nu een concept veranderen waar je toch wel blijkt dat je alle teams heel dicht bij elkaar kan hebben? En Hulkenberg aan dat het podium bijvoorbeeld. Snap je dus met een auto waarvan iedereen in het begin van zei... Ze, ze, ze, nou die gaan niet eens punten halen. Nee oké, okay, maar ja, als je de auto nu kijkt is het eigenlijk... Uh, ook al is het een McLaren blijft een uh, lompe bak natuurlijk als je dat met uh, een paar jaar geleden de formule 1 auto uh, vergelijkt met die kleine achtervleugel uh, bijvoorbeeld dat zag er toch een, een stuk uh, soepeler uit om het zo maar te zeggen die auto ja. Ik heb altijd gezegd dat ze dat ze op een gegeven moment gingen ze zo veranderen in de Formule 1. Toen had ik zoiets, eh, is niet noodzakelijk. Ik ben zelf een beetje uit de generatie van heel simpele auto's. Er zaten vier uur op in de stuur en soms haalden ze de vloogstraf en dan gingen ze harder. Zo moet je het maar gewoon een beetje zien. Zie je nou eh, nog, en... he, als ze een aanrijding ja. hebben gehad of zo, dat ze dan nou, soms we, harder lopen? We hebben, we hebben een tijdje gehad in de Formule 1: er zaten. er zaten zoveel flipjes en flapjes op die auto's. Als ze eraf reden, gingen zo hard. Het was nou, even back to the drawing board of uh, naar de windtunnel. Want die hebben niet gewerkt, zeg maar. Uh, maar daar hadden ze, uh, zeker aan de zijkant, de sideboards, hadden ze wel dertig uh, uh, flapjes zitten. En, uh, en opstaande randjes. En dan het, het ene, ene flapje moest het, het effect van het andere flapje weer uh, teniet doen, zeg maar. Dan denk je, ja, waarom zit je het erop dan? Maar dat was allemaal windtunnel en allemaal wat uh, kam systemen wat er allemaal, allemaal in je computer ja, daar zijn ze wel van teruggekomen. Dat hebben ze wel in feite eenvoudiger gemaakt. Maar kijk je uit de auto's in de jaren negentig. Ah, dat waren gewoon heel simpele auto's natuurlijk. Want er zat bijna helemaal niks op. En die ging ook hard, hè? En die smalle uh, voren, hè, De smalle cockpit ja. bij de Marche, uh, die van Nui, dat was een van zijn eerste ontwerpen, geloof ik zelfs nog. Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Ja. En tegenwoordig moet ik zeggen, ik vind de huidige formule 1 auto's niet mooi. Nee, ze Maar ze gaan ze wel heel hard, jongens. Ze gaan wel heel hard. <laughs> Het gaat nog steeds Hard. Nog steeds en, harder, hè? Het gaat steeds ja, harder ook op de uh, Ik, Dus uh, ergens doen ze dan wel wat in de ontwikkeling oké. Okay. Ze zeggen wel dat de auto's volgend jaar echt een stuk minder hard gaan. Dus, uh, dat minder wel, downforce, dan uh, krijg je dat. Uh, minder natuurlijk. downforce, ja. Uh, ja we, op de rechte stukken gaan ze wat harder, maar de hoek om gaan ze helemaal niet meer. Dus dan komt er wel weer wat meer van de rijderscapaciteit. Uh, dan, dan is het niet meer dat de auto het zelf doet. Uh, ja, daar, daar ben ik wel een hele grote voorstander van. Dan neem ik wel zoiets van, ah, nu gaan we weer kijken wie kan wel rijden, wie kan niet rijden. Daar ja. zal denk ik ook wat meer de kans van Max Verstappen liggen. Want ja. als ik dat zo hoor, dan zit daar uh, misschien de muziek in. Ja, de muziek in. Uh, en dat, uh, dat gaan we wel kijken of dat inderdaad dat, uh, ook gaat gebeuren. Uh, dat zullen we uiteindelijk pas echt weten bij de eerste testen. Als we weer de eerste testen in het begin volgend jaar hebben. Dan weet je weer een beetje waar de team staan. Waar we staan, ja. Waar we staan. En uh, tot die tijd is het natuurlijk allemaal alleen maar simulatie. Moe, alleen maar computersimulaties, windtunnelsimulaties en dat is het. Uh, maar dat er wel weer veel gaat veranderen, dat is sowieso. En dat uiteindelijk wel weer de teams met heel veel geld en heel veel technische mensen aan boord, die gaan wel weer vooraan zitten. En dat geeft wel de kleinere teams wel weer wat minder kansen natuurlijk. Moe, uh, en ik vind het jammer, want ze zitten dit, jongens, dit jaar zitten ze echt heel dicht op elkaar, de auto's. Moe, uh, ja, dat, is, dat maakt hem mooi. Dat maakt het mooi, dat maakt het mooi. Maar het is niet meer zo dat de auto's op twee ronden gereden of zo. Uh, dan moet er echt wat gebeurd zijn. Ja, het zit gewoon echt heel dicht bij elkaar en vind ik jammer dat je zo'n concept gaat veranderen. Maar, dus, ja, we gaan het zien. Ik denk dat alle teams zelf niet eens weten waar ze aan toe zijn. Laten, daar ja, we, ja, we wachten het af over twee weken hier uh, op Zandvoort. Heel spannend ja, altijd. Ja, Weet echt, je, ik voel toch gewoon een klein beetje spanning in mijn lichaam. Uh, als ik eraan denk dat ik normaal kijk op tv... En in één keer ben ik zelf daar op het circuit aanwezig en dan tijdens de Formule 1. Ja, dat is toch wel een ander dingetje hoor. Ja, sowieso de sfeer. Het is even iets anders of je gewoon met een biertje en een zakje chips voor de tv zit. Of je zit daar op de tribune tussen een steltje. Ja, ik doe het al, maar als ze heel niet oranje zijn alleen maar alleen maar alleen zeg ik van nou, dat is wel een heel ander autosportpubliek. Maar die mensen zitten er wel. Ja, zeker. Je hebt ook geld neergelegd. En die wil dat feestje ook gewoon meemaken. Het nou, gaat een mooi feest worden, dus, ja. Uh, nou ja, Vorige week heb jij trouwens ook een mooi feest gehad op uh, Assen natuurlijk. En ja. uh, we hadden je op de, de zaterdag gebeld. Maar de zondag ook een beetje doorgekomen nog daar? Ja, we hebben een prachtig feest gehad. We prachtig weer. Uh, enorm veel publiek. Ze zeggen zelf dat er uh, over de drie dagen 90.000 man zijn geweest. Nou, die heb ik denk ik volgens mij niet helemaal gezien. De uh, winst, we hebben het op ook niet zoveel gezien. Maar de tribunes zaten wel stampie, stampie. Stampie, Stampie, Stampie vol. En ik heb ook foto's gezien van uh, de mensenmassen achter de tribunes. Nou, dat is vergelijkbaar met Zandvoort, hoor. Achter de hoofdtribune tijdens de Grand Prix. Uh, dus het was, ja, het was enorm uh, leuk en uh, het was een beetje lawaaiig, We zaten naar de 250 ste zee uh, te kijken natuurlijk met Jan, Jan Lammers erin en Jeroen Bleekemolen. En al wat, kan nog natuurlijk, hè. Ja, hebben ze nog op? een beetje goed gedaan, uh, de mannen? Nou, Jeroen heeft heel veel problemen gehad met de motor. Uh, Jan is volgens mij gewoon, is er nu achter gekomen dat hij nog steeds spieren heeft in zijn lichaam. Uh, dat, waar hij niet wist dat, dat ze bestonden. Want, uh, <laughs> dat ja, ja. Want alles doet pijn in zo'n ding. Uh, ja, Jan ging best wel heel erg goed eigenlijk. En, uh, en Kalf uh, ook, die ging ook gewoon echt uh, als, als een jacko eroverheen. Maar laat ik het wel zo zeggen, ik ben hem nog even tegengekomen. En ik heb alleen maar gezegd, er zit echt helemaal niks in die hersenpan van je. Klaar. Ja, dat zei je echt... al, dat we, dat we het erover ja. hadden. Van uh, ja, welke nee, impulsieel gaat ja. daarin uh, uh, rijden? <laughs> nee, nee. Ik, ik heb zo'n ding helemaal uit elkaar zien liggen in, in de pits. En dan zie je het framepje, en denk ik. En dat met 230 kilometer per uur betreft. En... Ja. No way. <laughs> no way. <laughs> en, uh, dat maakt het wel weer leuk. <laughs> ja, maakt het wel weer leuk. Dat, dat, dat was echt uh, 62 van die katjes, jongens. Dit is het grootste. 250cc uh, evenement de wereld, hè, wat daar neergezet wordt. Dus het is eigenlijk zeg maar, het wereldkampioenschap uh, 250cc. En het gaat zo hard. En uh, ze rijden zo close op elkaar. Dat je ook echt denkt, waar gaat dit dan helemaal over? Maar ik heb, uh, ik heb uh, lekker op de tribune gezeten. Uh, uh, in het zonnetje. En ik heb zitten kijken en ik uh, dacht wel van, nou, ik, ik ben een raar mannetje. Dit zijn allemaal rare mannetjes. Ja. Dus, ja. <laughs> gewoon uh, enorm van genoten. Het was eigenlijk voor mij wel het klap, uh, klapstuk uh, van uh, de, de, van de hele Jacks. Uh, gewoon die race in deze was dit wel gewoon iets dat uh, mag eigenlijk helemaal niemand missen. Plaats. Nee, en uh, volgende week dan hebben we ja, de, de, de IJmond uh, staat al helemaal in vuur en vlam. De week, of de week, uh, 2025. Ja. En uh, ja. Ja, daar ben je ook bij, dus volgende week zaterdag ga ik jou gewoon bellen als je ...in het water ligt of op de boot zit? Hoor. Ja, ik zit, bo ik zit op een bootje op het ik ben, ben al wilde me heel graag in de uitzending uh, hebben in Zandvoort. Uh, dit is even een prioriteit anders, zullen we maar zeggen. Ja, oké. Okay. Nou, dat gaan we doen. Uh, dus uh, veel plezier daar en uh, volgende week spreek ik je weer. Absoluut. We maken een hele mooie weekend van verder. Dankjewel. en tot okay. volgende week. Hoi. there is a change the action goes up your back and comes down your spine and when it hits your head it's gonna blow your mind and if you're from the Bronx and you hear the sound come on everybody boogie down boogie down I like the R to the A, the U and the L, pushing more power than I do myself. Line. You got the perfect beat, I hear you say, but you better listen close, 'cause I'm here to state that I rock so good, I rock so strong, I rock so well, 'cause I last so long. I rock the mic with the greatest of beats for all the fine and the sweet and the young ladies. And when I say my rhyme, I know you want to bite. It's not right or polite, so we have to fight. But I Rhymes sound fresher than Wonder Bread And all our brothers in the Bronx, we got to rhyme te denken is hij nou uit uh, 82, 83, ja, ja. 81. Nou, een beetje 283, hè? Daar houden ja, we het, op, houden we uh, het ja. op. Zeker Man Paris en de Boogie Down Bronze. Wat hebben we nu klaarstaan? Uh, ja? Nou, eerst nog heel even dit. Dan uh, is dat een beetje ook de uitvinders van de hip hop en de rap. Want dat, uh, dat hoor je heel duidelijk. En dan hebben we het over 1982 mensen, Man Parish. Maar uh, dit is weer het verlengde daar weer van. En dat komt uit het nu. En waar komen zij vandaan? Want ze zijn met z'n drieën. Eén komt eruit Utrecht. En twee uit Haalem. En dan heb ik het over Low Addict. En het begint weer de Grand Prix te komen. In 2015 hebben ze nog een remix gemaakt. Die ga je over twee weken horen. Maar dit is de huidige single. En dat heet Dark Night Gloom. En toch ben ik de tel een beetje kwijt. Hè. Ja, hoe vaak ze de titel van de plaat zelf hebben gezongen? Heel vaak. Heel, heel ja, vaak. Ja, heel maar vaak. Uh, hiermee <laughs> bewijs ik dus... dat wij uh, niet alleen hele enge muziek draaien... in dat opweerend FFM. Van want het is ook, is mee, hè. Uh, ja, er zitten ook uh, tegenwoordig... Uh, dit soort uh, dingen zitten erin. Uh, en dat sluit mooi aan... want Lo Eric's en met name Dylan van en Tessa Lamers... Uh, de twee leden die in Haarlem wonen... zijn... Kattenliefhebbers, en dat komt mooi uit, want we hebben nu het dier van de week. En daar gaan we het hebben over twee katten. Kijk, dat heb je weer goed. Uitgezocht. Een leuk hè? Ja, dat dus, kunnen we dan uh, maken. Maar goed, uh, het zijn broer en zus. Ze zijn 18 weken oud. En hoe heten ze dan? En jij wilde uh, de wens van de vader is de gedachte Lena zeggen. Uh, bijna, dat dat gaat bijna, door, ja. Ja, bijna, maar het is niet zo. Lenny. Ja, wie is Lena? Lena is hier vroeger op het programma leider. -Lena. Lena noemt wel we eens Lenny, maar, ja. Uh, ja. Nee, maar het is uh, toch echt Lenny en Lenny en Lily zijn broers en zus. Zijn 18 weken oud. Ze houden van rennen, spelen, eten en hun slaapjes doen. Maar ja, dat is nou eenmaal het belangrijkste in het leven van een kitten. Want dat zijn jonge katten, tenslotte ook als ze 18 weken oud zijn. Inmiddels zijn wij beide geholpen en zijn wij toe aan een eigen huisje met privépersoneel. Want katten hebben personeel, hè? Ik zag bij Rob, uh, Rob Peters op een gegeven moment ook nog op zijn profiel kat, zelfstandig naamwoord. En dan ook nog een soortiment van dictatorachtige trekjes vertonen en wil willen alleen maar eten. Dus uh, nou, dat, uh, dat is een kat in de notendop. En dit uh, is dan het voorbeeld privépersoneel. Want katten hebben alleen maar personeel. Dus is de vraag van deze beide katten... Is er een plekje uh, waar zij dus kunnen wonen? Nou, een huisje je. met een tuintje. Precies. En wij zijn op zoek naar een huisje... Naar waar wij uiteindelijk lekker naar buiten mogen. En ook hier zijn wij namelijk graag in de buitenren te vinden. Zo leuk. Al die blaadjes, takjes en beestjes. Er valt echt zoveel te ontdekken. En omdat wij nog jong zijn, kunnen wij nog een hoop dingen leren. En dus ook met de juiste begeleiding wennen aan kinderen en eventuele andere dieren. Dus is er iemand of zijn er mensen die belangstelling hebben voor deze Lenny en Lily? Meld je dan bij het dierentehuis Kennemerland. Daar is geld naartoe gegaan afgelopen week, want bij het makrelenrogen is uh, daar geld op gehaald en dat is daar naartoe gegaan, naar Keesomstraat nummer 5. Dat daar is kun mooi. Je melden om deze twee jonge beestjes op te komen. En weet je wat het is met katten? Gedurende deze periode een beetje, zie je dat de katten wat verder van huis gaan en uh, dat ze dan de weg kwijtraken. En dat ze dus uh, ja. gezocht gaan worden door een baasje of baasin. En, uh, ja, heel veel uh, meldingen ook, hè, op Facebook uh, bijvoorbeeld. Van, uh, waar is mijn kat gebleven? Heb je die gezien? Beloning 50 euro en uh, dat soort uh, dingen. En de asielse, uh, ja die vangen ook steeds meer uh, kat op. ja Moet wel even gechipt worden, hè zo'n ja. kat. Ja, uh, ik zou bijna een woordgrap hier weer uh, kunnen plaatsen... maar dat doe ik even niet. Uh, maar goed, uh, het, is, het, het is af en toe best een uh, probleem in, de, in dat opzicht. En terecht dus dat dat geld opgehaald is voor... Het uh, dierenthuis in Kermerland. Uh, Zeker orgaan. weten, we hadden het over Len, Lenny en, en Liddy. Hebben we ook nog muziek weer? Ja, ik ga iets heel anders draaien. Dat vind ik ook uh, voldoen aan het jaren tachtig gevoel. Een beetje de valiesachtig. Nou, uh, ja, ja, ja, nou ja mm. de, uh, die periode. Ze heeft er wel een hele grote hit mee gehad in uh, de uh, States in Amerika: Kim Carnes ja.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 Yes. And she knows En ook meteen, hè, deze film van Zeker. Kim Karns en de Better Dev uh, Een beetje in een tijd uh, dat ik uh, de hitlijstjes uh, volgde. En toen heb ik ook een beetje zitten kijken van wat doet zo'n plaat in Amerika en in Engeland. En dit was een knijter van een hit in uh, Amerika. Zeker weten. Ja, gewoon uh, geweldige muziek dit. Ja. Dus vandaar ook gedraaid. Nou, het is ook geweldig uh, weer. Het zonnetje schijnt uh, lekker hier. Ja. En uh, voor ons zit het er alweer op, Jaap. Bijna. Bijna. Ja, want hebben we nog, uh, hebben we nog een hele lange uh, discoclusie? Ja, nou ja, ja, volgens de, mij hadden we dat nog ergens afgesproken. Was dat niet Jodie Watley met uh, Don't You Want Me? Die gaan we zo dadelijk uh, draaien. Ja, kijk, dat, dus dat is een uh, beetje die duist... al klaar hoor, dus, ja, uh, dat ja. je het weet. Dus uh, dat is uh, de uitsmijter nee, van, uh, ja, van dit... Nee, ja, uh, geen Fred. Want uh, Fred, ja, heel veel mensen zijn op vakantie. Hij ook. Hij, is, uh, hij ook. Hij, hij, hij, hij, hij, hij Fred, hij. van Entertainment <laughs> for You is in uh, Kroatië. En die komt zo uh, rond het uh, Formule 1 weekend uh, weer terug. Ja. Dus uh, een paar weken even geen live Entertainment for You. Maar wel uh, de muziek van Entertainment for You. Na uh, vijf uur hierbij ZFM. Hm. Dankjewel, je voor uh, de komst naar het studio. Was gezellig. Ja. En gaan we het nog een keer, ja, was het gezellig? Ja, ja, dus maar kijk, ik weet niet wanneer ik nog eens een keer uh, weer uh, te horen ben. Dat is afhankelijk van de heer P. Pijper, als hij uh, weer eens een, uh, een thuiswedstrijd overslaat. Of gewoon als mede-presentator. Uh, mede ja, dat moet ik dan nog weer even bekijken. Ik heb een drukke agenda, want ik ben ook nog hoofdredacteur van 3 voor 12. Nog jonge, nog. Jonge, ja, jonge, jonge. ben ik ook nog. En nog uh, hoofdredacteur van V? Nee, dat ben ik niet. Dus niet? Dat doen we met, uh, uh, met z'n vier. Oké, okay. nou, dank uh, voor het luisteren en San uh, Voet op volgende week speciale uitzending... dan uh, hebben we het over de race, want die is live. Tijdens ons programma tussen 3 en 5 uur? Tussen drie en 5 uh, wordt, oh ja. ja. wordt er naar beneden geraced vanaf de Oranje en, en dan moet je wel och, een beetje afgelopen. Het programma is van 2 tot 5. Het programma is van 2 tot 5 mensen. En de zeepkisten is van 3 tot. Vijf. Twijf, precies, dat is hem. Dankjewel, Jaap, voor je bijdrage. Kunnen we nu afspraken? En, afspraken en veel eindelijk? Plezier, Kunnen we, we nu eigenlijk het licht uit doen? Het, doen? Johnny Watley ja. licht uit spot <laughs> <Ja>. aan. <laughs> Komt ie aan voor uh, Johnny Watley? Graag tot volgende week. Dag.